Je binnen in het licht en uw pad wordt helder Steeds innerlijke docht treed buiten uw cellen Want onbewust vertelde dat niemand u kan vellen Omdat het de bescherming geniet van Manny De parakleder, iemand die komt om u te helpen Want soms is er meer nodig dan enkel awellen Dit is een open brief voor iedereen die het wil horen Met hopen actieve metaforen voor tijdens het smoren Gelijk motoren van tractoren ben ik geboren Om luid te zijn, een duidelijke rijm Luister naar mij, ik reageer op de Roep van de wereld van het licht Die fluistert en bidt om te kunnen Ontsnappen uit de duister, er is geen almatige goede kracht en balans, die verstoord is door de macht Van glitter en glans, nog dans. Je kunt jezelf redden, door jezelf te kennen Identificeer je met je ziel, en leer ontdekken Niet gewoon werken, die jeugd die roept om help, help. Maar in plaats dan van, geef ze dus geld Leer ze denken en schenken, de sterren uitmelken Zonder reden, vergeet het, want er is meer dan leven Onthoud het, er bestaat zoiets als een betere toekomst opbouwen De mens is een slagveld van het goede en het kade. De ziel is het licht, het lichaam is donkere aarde Het licht definieert u en kan niet corromperen maar Wie heeft nog een ziel in deze verdorven wereld? Hip hop is de toekomst van de wereld Terwijl mensen in conflict zijn brengen wij vrede De godin komt tot mij toen ik dit besefte En kroonde mij tot god net zoals elke webber. En sindsdien ben ik vrij De lucht die ik inadem is heerlijk In tegenstelling tot mijn geboorte begin ik nu pas te leven Melly is herboren en hip hop is nog vader Hij noemde mij zwak, dan zei ik tot later Gezin om te vechten, ik heb daar geen tijd voor. De volkscham. zijn voor mij maar een zijspoer. Een omweg die soms nodig is voorbij een obstakel. Mijn zelfcreatie is in deze tijd een waar mirakel. kende het gevoel van geluk en tevredenheid dan kun je ook denken ver vooruit bent tijd Manny is een god en god is een Manny hoe bedoelde? je moet stoer doen om je goed te voelen en ik haat gangsters, de godin zij laat ze maar ze roven misschien veel gelijk een adelaar maar wat zijn ze waard? geen eigen waarde, gelijk mensen die snijden in hun eigen aders zielig, gelijk priesters of imams. daar ga ik niet meer om dus bullet af, kom aan ik ben een straatfilosoof, een MC, een part. Gelijk Da Vinci laat ik iedereen verward achter. Als men niet tegen u praat, voelt het goed aan, gelijk was verzachten. En ik neem uw handje en begeleid u naar de zijde van de straatlicht. En ik ben geen filosofie zwaar gewicht. Mijn filosofie is zo zwaar dat ik door de ring zak met vechten. Gelijk Brock Lesnar, die big was superplexen. Gelijk ben. Mick Foley, die naar beneden storten. Of gelijk de BTC-torens met explosieven getroffen. En god zij. Manny is de shit, omdat ik vuurig spit, gelijk kip aan het spit. De godin is geen softe bitch, ik stuur haar op u af en ge wordt geript. Dat krijg je als je denkt, houden van de natuur is zacht. De godin gaf mij macht, waarvan dat jij enkel kunt dromen. Of we hadden nu gedacht, denken dat er de met een diploma er gaat komen. Zonder haar hadden we geen eten, geen kleren of geen genen. Dus wat zouden doen als de natuur verdween, eh? Plastiek eten? Ha, veel geluk. Ik loop in de natuur en mijn kennis is op kult. I